De verwaande stier. In een land hier ver vandaan woonde eens een stier. Hij vond zichzelf de grootste en de slimste stier die er bestond. Eigenlijk was hij helemaal niet zo groot. Hij was alleen maar heel dik. En dat kwam omdat hij zo lui was. En hij was ook niet slim, maar heel dom. Omdat hij te lui was om na te denken... Op een dag kwam de stier een olifant tegen. Hij bleef staan en zei, ha, raar beest met je malle snuit, luister goed, want ik daag je uit. Ik, die de slimste ben van alle stieren en de sterkste van alle andere dieren. Laat maar eens wat zien, zei de olifant. Volgens mij kun jij niet op je hoofd staan, antwoordde de stier. De olifant boog voorover en legde zijn hoofd op de grond. Hij probeerde zijn achterpoten omhoog te gooien. Maar hoe hij ook zijn best deed, hij viel steeds om. De stier moest heel hard lachen. De olifant stond op en zei boos. Laat me dan maar eens zien dat jij wel op je hoofd kunt staan. Gisteren heb ik op mijn hoofd gestaan, antwoordde de stier. En misschien doe ik het morgen nog een keer. Maar vandaag heb ik te lang in de zon gelegen. En nu heb ik hoofdpijn. En ik kan niet op mijn hoofd staan als ik hoofdpijn heb. De stier liep naar het meer. Daar kwam hij een neushoorn tegen die net een bad wilde nemen. De stier bleef staan en zei... Ha, raar beest met je malle snuit. Luister goed... Want ik daag je uit, ik die de slimste ben van alle stieren en de sterkste van alle andere dieren. Laat me eens wat zien, zei de neushoorn. Volgens mij kun jij niet op drie poten lopen, antwoordde de stier. De neushoorn tilde zijn rechte voorpoot op en probeerde op zijn drie andere poten te lopen. Maar hoe hij ook zijn best deed, het lukte niet. Hij viel om en kwam met een plons in het water terecht. De stier moest heel hard lachen. De neushoorn klom op de oever en zei boos. Laat mij dan maar eens zien dat jij wel op drie poten kunt lopen. Ik heb gisteren op drie poten gelopen, antwoordde de stier. En misschien doe ik het morgen nog een keer. Maar ik heb vanmorgen een doorn in mijn poot gekregen en die doet pijn. Daarom kan ik nu niet op drie poten lopen. En de stier liep weg. Hij kwam niemand meer tegen die hij kon uitdagen. Ha, ze durven zich niet te laten zien, omdat ik de grootste en de slimste ben, riep de stier. Toen sprong er een kleine bruine muis uit zijn hol tevoorschijn. Je mag mij uitdagen, zei hij. Volgens mij kun jij niet op je hoofd staan, zei de stier. Dat kan ik lekker wel, zei de muis. En hij ging op zijn hoofd staan. Maar ik weet zeker dat je niet op drie poten kunt lopen, zei de stier. Dat kan ik lekker wel, zei de muis. Ik kan zelfs meer. Hij tilde zijn rechte voorpoot op en sprong op en neer op drie poten. Maar... Uh, je kunt, je kunt vast niet, ehm, uh, begon de stier weer. Wat kan ik niet? vroeg de muis. Zeg op. De stier keek om zich heen en zei toen, jij kunt vast niet die boom daarom verduwen. De kleine muis zuchtte diep. Dat is wel een heel zwaar karwei voor een kleine muis. Waarom doe je het zelf niet? Jij bent de grote stier. Omdat de stier niet zo vlug een uitvlucht wist te bedenken, zei hij. Let op, let goed op hoe ik het doe. Ik krijg de boom omver. Hij rende de heuvel af en stootte heel hard met zijn hoofd tegen de boom. Maar de boom viel niet om. De stier liep terug de heuvel op. De eerste stoot was bedoeld om de wortels van de boom los te maken, zei hij tegen de muis. Hij rende weer de heuvel af en stootte opnieuw heel hard tegen de boom. Maar de boom bleef staan. De stier probeerde de heuvel weer op te lopen, maar hij struikelde en viel. Ik heb toch zo'n verschrikkelijke hoofdpijn, zei hij. Hij deed zijn ogen dicht... ...en viel onder de boom in slaap. En daardoor zag hij niet dat de olifant en de neushoorn naar de top van de heuvel klommen... ...en dat de kleine muis naar de boom liep. De muis begon met zijn kleine scherpe tanden aan de boomstam te knagen. Hij knaagde en knaagde en na een paar uur had hij al een heel groot stuk van de boomstam weggeknaagd. De olifant en de neushoorn stonden er geduldig bij te kijken. Terwijl de stier zwaar lag te snurken, knaagde de kleine muis driftig verder. En weer twee uur later had hij zo'n groot stuk weggeknaagd... dat de boom gevaarlijk begon te kraken. De kleine muis rende de heuvel op en ging op veilige afstand bij de olifant en de neushoorn staan. De stier sliep nog steeds. Hij werd zelfs niet wakker toen de boom onder luid gekraak begon om te vallen. Maar hij werd wel wakker toen de boom met een harde dreun op hem terecht kwam. Even was het heel stil boven op de heuvel. Niemand zei een woord. Niemand bewoog zich. Toen kwam de kop van de stier voorzichtig tevoorschijn tussen de takken en bladeren van de boom. Zijn tong hing uit zijn bek en zijn ogen tolden in zijn kop. De olifant, de neushoorn en de kleine bruine muis keken naar hem en begonnen heel hard te lachen. De stier vond het helemaal niet leuk. Maar sinds die dag werden de andere dieren nooit meer lastiggevallen door de stier.